Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De advocaat en neef van Ridouan Tachi, Youssef T., moet vijf en een half jaar de cel in. Hij smokkelde allerlei berichten de gevangenis in en uit... waardoor Taghi criminele dingen kon blijven plannen vanuit de gevangenis. Door deze uh, berichten naar buiten te brengen... heeft uh, verdachte een uh, cruciale rol gespeeld in de criminele organisatie. En heeft hij er ook aan bijgedragen dat deze criminele organisatie kon voortbestaan... ondanks dat de leider van die organisatie in detentie zit. En dan ook nog eens in de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland. Ze zouden onder meer gesproken hebben over plannen van Taghi om te ontsnappen. Jozef T. zegt zelf dat hij gedwongen werd om al die criminele dingen te doen. Ronald Koeman is weer terug. Hij werd net gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Een paar jaar geleden was Koeman dat ook al. Maar toen kon hij trainer worden van Barcelona. Nu is hij terug bij Oranje. voelt wel weer prettig thuiskomen in deze omgeving.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 En de buren van Snelweg A10 in Amsterdam-Noord moeten in ieder geval nog twee jaar wachten tot ze geen last meer hebben van Herrie van de Snelweg. Ze wachten met smart op een nieuw geluidsscherm. ding aan de snelweg ging vorig jaar kapot. Dat zorgt nu voor een hoop kabaal en fijnstof bij de buren. En op sommige plekken, zoals je ziet daar, is het zelfs helemaal uh, zo goed als weggehaald. Ik durf mijn ramen ook niet meer open te doen. Uh, dat is voornamelijk voor fijnstof. Je ziet al veel meer roet op onze ramen zitten. Ja, het hele scherm moet worden vervangen, omdat het te oud is. Omwonenden willen dat de maximale snelheid wordt verlaagd van 100 naar 80 km per uur, tot er een nieuw is. Het weer, het is een rustig dagje, droog, veel wolken, af en toe wat zon en een gaatje of drie, vier vanmiddag. Morgen verandert er weinig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 On beach. Het is aan het begin van uh, Zandvoort op zaterdag. Heel de Gloria van Stefan de Miami Sound Machine en de Conga. Ja, het is uh, net uh, boven nul. Hè. Vanmorgen heeft het nog een uh, beetje, beetje geproren... Zagen we ook uh, aan de auto's en dan uh, lekkere zonnige muziek op de radio. Benno, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Ja, uh, ik zag inderdaad vanochtend allemaal witte auto's. Ja, ja, ja. Tenminste in mijn dorp. En, heb je ook uh, moeten krabben of heb je hem uh, lekker laten staan? Nou, uh, nee, want we gingen laat weg. Dus het is, uh, en het is nu drie graden in Zandvoort en zon schijnt. Dus geweldig weer. Zeker, zeker. En, uh, nou, welkom luisteraars. Uh, hallo Rob en uh, hallo Richard Buitenheek. Hi, ja, ja, joh. Benno. Help. Hallo, en, uh, goedemiddag. Ja, Richard, jij bent onze eerste gast van vandaag. Eh, ook de enige. <laughs> nou, maar We hebben wel. het wel druk, he, trouwens. We hebben het gigantisch druk. Maar eh, we gaan eh, eerst met Richard buitenhekken straks praten over uh, Mindful Wandelen. En daarna heb ik min uh, ja, of meer een, uh, een bericht uh, opgepikt van... Uh, een, uh, nou ja, ik weet niet meer wat. Maar in ieder geval, het gaat over een stelling van een dokter Gabor Maté... En hij is een hele bekende spreker en bestseller auteur. En dat gaat over verslaving, stress en de ontwikkeling van kinderen en trauma's. Daar een beetje een zwaar onderwerp, maar goed, we gaan het er wel over hebben. Um, en dan hebben we het tweede half uur nadat het weer bericht is geweest... heeft onze grote vriend Jacob Koper... die was gisteren bij um, de opening van de tentoonstelling in het Zandvoorts Museum... de opening Klare Lijnen van... Erik Kolen. En dat was ook de burgemeester. En de heer Kolen was zelf ook aanwezig. Dus Jaap heeft ze alle twee gesproken. En uh, die interviews uh, gaan we een tweede half uur uitzetten. Ja, er waren ook heel veel mensen aanwezig uh, daar, uh, Benno. En die oh, waren ja? razend enthousiast. Ja, ja oh, dat heb je uh, Ja, dat heb ik al gehoord. En uh, gezien ook op de social media. <lacht> ja, daar hebben we het weer. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, nee, ja, echt een uh, fantastische tentoonstelling uh, in het museum. Ja. Uh, Richard, ken jij Erik Kolen? Nou, van naam, maar ik heb er ja. nooit echt werk van hem gezien. Hele, hele strakke, nou ja, klare lijnen maakt hij altijd. en Ook zeer actief geweest in, en nog steeds natuurlijk in Haarlem. Het is ook een echte Halem. Illustrator, tekenaar en ontwerper, maker van boeken, beelden, gevelstenen en glas en loodramen. Zo, een mond vol. Ja, ja, ja. We ja. ja. hebben ook een atelier in, in Haarlem. En de nodige personeel, want die man is zo productief... Hij staat namelijk elke week op Facebook of LinkedIn eh, met een nieuwe expositie of nieuwe werken bij een bedrijf. Dus gigantisch. Heb jij trouwens wat met kunst? Uh, ja, vind ik moeilijk. Uh, ik, ik denk dat ik een gemiddelde Nederlander ben. Ja. Ja, ik heb ook wel kunst thuishangen. En ik vind het ook wel heel leuk om af en toe naar een museum te gaan. Maar ja. om nou te zeggen, ik word er helemaal lyrisch van, dat toch vaak niet. Nee. Ik ook niet. Nou. nou ja, we gaan het straks verder over ja. hebben, uiteraard. En we hebben voetbal, want dat oh ja. begint ook weer. En we hebben schoolbasketbal. We hebben Formule 1. Nou, wat al niet meer in dit programma. Je hoort het vanmiddag tussen twee en vijf. Op een zonnige zaterdagmiddag met nu Clean Bandit. She works a by the water.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 Dat is een grote hit van alweer een paar jaar geleden. Clean Bennet en Champol Paul hoorde je en uh, Rockabye. Vanmiddag uh, te gast, uh, we doen het uh, trouwens uh, één keer in de maand, uh, hebben we Richard Buithek, uh, Benno. Ja, inderdaad. En met uh, Richard gaan we dan uh, praten, in ieder geval natuurlijk, over Mindful Wandelen. En, nou Richard, als ik het uh, op je, in je eigen agenda lees, het is wel grappig dat ik in jouw agenda kan kijken. En uh, dat is 4 februari, Koningshof. Het ja. is wel een uh, heel bijzonder mooi terrein. Hè? Ken je het? Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, wat, ja, ja. Wat vind jij er mooi aan? Nou, het, het is verrassend groot en het is heel afwisselend. qua. Het is, het is natuurlijk eigenlijk uh, binnen duinrand bossen mm -hmm. en uh, een stuk duinen zelf. Ja, ja. Uh, maar wat vind jij er mooi aan? Ja, uh, Koningshof vind ik vooral het uh, stuk uh, bij de ingang mooi. Ja. Je hebt daar een uh, wandeling van... Uh, ik geloof uh, 2,5 kilometer en ik dacht 1 kilometer blauwe ro uh, route en de rode route. En die vind ik zo ongelooflijk mooi. Ja. Dat is echt heel bijzonder. En uh, ja, je kunt ook de, de groene route doen. Dan ben je iets van 5 kilometer uh, onderweg. Maar het grappige is, dat mag ik eigenlijk hier niet voor de radio vertellen. Maar heel stiekem ga ik wel eens ook nog eens over die... Uh, Atlantic Wall. Oh, oh, ja. En dan je, heb je dus ja. nog zo'n groot gedeelte. Heb je, heb je dan voor je? Ja, Daar kan ja. je dus ook nog naar, uh, naartoe. Ja, ja. Officieel is dat uh, nou, verboden, maar heel af en toe doe ik dat. Ja, ja dan heb je zo'n ongelooflijk prachtig. Uh, en dan kom je helemaal bij de Natuurbrug over de Zandvoortsana. Ja, ja, ja. En, ja. en dat, dan zit je echt in de duinen. Dat ja, is het duingebied. Ja, ja. Ja, ja. ja, ik vind het heel mooi en heel afwisselend. En weet je wat het is, Benno? Al die gebieden. Uh, die zijn zo verschillend. Ja. He, je zou zeggen, nou, het is duin is duin. Ja, maar waterlijn ja, Waterlijnduinen... Ja. het is allemaal zo ongelooflijk uh, verschillend. Ja. Nou wordt Koningshof beheerd door natuurmonumenten. Uh, zie jij dan verschil in beheer eigenlijk? Want andere gebieden, bijvoorbeeld Kennemenduinen... wordt door het PWM beheerd. Um, zie je dat eigenlijk? Nou, het enige wat mij opvalt... is dat ik in de, in de, in de Kennemenduinen regelmatig boswachters zie... Oh. En dat, die zie ik bijna in de waterleiding uh, bijna niet. En de Koningshof helemaal niet. Nee, maar ze zijn allemaal wegbezuinigd in de waterleiding duin. Daar ja. hebben ze geloof ik nog maar eentje in dienst. Uh, Oké, okay. die dat is die man die elke <laughs> maand hier komt praten. Zeg. En, uh, ja, ja, goedemorgen zo ja, ja, ja. Gerard, ja. <laughs> ja. ja. Uh, Oké, okay, nou, uh, hoe laat begint het? Ja, half elf uh, begint het altijd. Het is altijd in principe de eerste zaterdag van de maand. Dus ja. uh, in dit geval uh, 4, februari. 4 februari. Ja. En uh, ja, wat is uh, heel kort, wat is uh, mijn verwandeling? Mijn verwandeling is stiltewandeling. Uh, je loopt ook uh, een meter of tien van elkaar. Hè? Je kan dus ook helemaal niet praten. En uh, alles doen we in stilte. Ik neem ook koffie, thee mee met wat lekkers. Dat doen we ook in stilte. Ja, ja, okay. Dus uh, oh. tot, uh, tot een uurtje of twee en dan gaan we gezamenlijk koffie drinken. En dan barsten de verhalen los. <laughs> is dat zo? Ja, mensen zijn wel toch wat, wat ingetogen nog. Dus het oh, is okay, okay. uh, dus niet dat het nou losbarst. Maar het is altijd wel supergezellig. Ja, ja, uh, ja, ja, heel ja. respectvol ook. Oké, okay, oké. Okay. Nou, je gaat in ieder geval uh, acht kilometer wandelen met de mensen. Dus uh, de, moet je nog voor wandelen of zo? Is, uh, je, nou, uh, ik moet zeggen, elke wandeling die ik nog nooit gewandeld heb, die wandel ik voor. Ja, ja, ja, ja absoluut. Ja, ja. Maar ja, deze heb ik uh, al vijf, vrij vaak gewandeld. Ik, hmm. ik doe dat al tien jaar, hè, dat uh, oh, okay. moment van wandelen. En ik denk dat ik elk jaar wel een keer in het Koningshof kom. Dus ja, ja. inmiddels zijn de wandelingen wel uh, bekend. Ja, ja, ja. Zijn nou, er trouwens ook mogelijkheden voor uh, mensen die slecht uh, ter been zijn om mee te doen? Nou, weet je, ik, het, die vraag komt wel eens uh, langs, erop. Uh, maar het punt is, het, wat is het aantrekkelijke van mij, het Wandelen? Dat is toch heuveltje op, heuveltje af. En uh, toch af en toe een mul uh, zand of een, of een trap. Oké. Okay. En uh, ik heb er wel over nagedacht, uh, maar ja uiteindelijk toch maar besloten, want het gaat dan wel... voor de anderen wordt het wel een stuk minder leuk. Ja, oké. Okay. Dus uh, ik heb nog wel eens bedacht, moet ik misschien apart voor minder verlieren zoiets doen? Nou, dat zou ik best willen doen. Als daar echt uh, aan uh, aanleiding aan voor is. Wezen, ja, aan ja. Maar op het gebied van uh, mindfulness zijn er uh, voor die andere mensen toch wel uh, voldoende mogelijkheden? Ja. ja, zeker. Je kunt natuurlijk op allerlei gebied mindful uh, bezig zijn. Ja, dat... Uh, ja. Nou, ik heb even gekeken naar het weer, in mijn glazen bol, en wat de verwachtingen zijn voor 4 februari. Oh, dat weet je al? Ja, dat weet ja, ja, <laughs> je. Ja. Wat gaat het worden, Benno? Nou ja, het is. hoe heet het? De website van ZFM, Die, uh, daar staat het allemaal keurig. Uit nou, de verwachtingen, laat ik dat voorop stellen. Is uh, wisselvallig weer: uh, 50% kans op zon. Laat ik positief zeggen. Uh -huh. Ik zal niet zeggen hoeveel millimeter regen er kan vallen. Maar nee, dat nou, zou je wat raars vertellen, Benno? Nou, het is meestal zonnig. Ik, ik, ik doe het tot tien jaar. Ja. En ik heb op één keer na nog nooit regen gehad. Nou. Sterker, als, het, uh, als er behoorlijk veel regen wordt voorspeld. Ja. Dan toch is het droog. En weet je hoe dat komt? Nou. We doen altijd een droogte dansje. <laughs> Nou, dat lijkt me een mooi momentje om even een stukje muziek uh, in te starten. Want uh, daar val ik natuurlijk een beetje stil van. Droom dat. dansen. Ja, en hij werkt hè. Dat, dat blijkt maar weer. Zometeen ja, ja. <totstuken> Zo meteen meer uh, met Richard Buiterek. Vanmiddag weer te gast bij ons tussen twee en half drie. en de uh, Love Ja, de boeren die uh, deden wel eens een uh, regendansje trouwens, uh, Benno. Maar dat ja. hebben ze de laatste tijd ook een beetje te veel gedaan, denk ik. Ja. <laughs> ja, ja. Want het bleef op een gegeven moment maar regenen. Ja, dan krijg je regen. Of je, wil je regen en dan krijg je het ook, hè? Ja, ja, nee. Nou ja, of het dans van uh, Richard hebben we dan, hè, natuurlijk. Ja. Ja. Die ja. wel werkt. Helemaal ja. ja, goed. Ja, die werkt wel, ja. ja. Zeker. Um, Richard, um, ja, uh, we hebben ons het, het volgende onderwerp. Uh, het gaat over dokter Gabor Maté, uh, die een bekend spreker. Heb je ooit wel eens van hem gehoord, de beste man? Nou, eerlijk gezegd niet. Uh, okay. wel. Ja, nu, nou ja. nu, nu wel natuurlijk. Ja, nu, dat, nu wel. Ja. Uh, ja. Het is een man die zich richt op verslaving, stress... en uh, de ontwikkeling van kinderen en trauma's. Hij zegt uh, dat wij mensen vooral dankzij de toxiciteit van sociale media... beloond worden om onecht te zijn. Kort samengevat, we zijn ons eigen nepnieuws... Eh, omdat we een ideaal plaatje laten zien... in plaats van de rauwe realiteit. Nep is het nieuwe echt. De rest is desinformatie. Wat vind je van zo'n stelling? Ja, ik ben het gewoon met hem eens. Ja? ja. Dat zie jij ook om je heen? Ja. ja. Het is uh, wel uh, heel, heel helder... dat uh, heel veel, uh, vooral jeugd... maar ook wel volwassenen... maar vooral jeugd, vooral in die gevoelige leeftijd... Dat ze heel erg bezig zijn met uh, ja, wat ze posten, hoe ze eruit zien, of ze uh, leuke vriendjes hebben, of ze uh, nou, ook slank zijn, uh, leuke kleren. Weet je? Dus het wordt zo geloof bepaald hoe, uh, de, uh, ja, de, de, hoe ze in de media overkomen. Ja. En als er dan een paar negatieve reacties komen, nou jongen, dan, uh, dan is lijden last. Dat, ja, ja. Dat, dat is vreselijk. Maar komt dat ook door de, zeg maar, de onzekerheid die nou eenmaal uh, plaatsvindt of ja. aanwezig is in de puberteit? Zeker, zeker. De eeuwige ja. onzekerheid. Ja. Je kan wel wat, ja. wat, wat keer zeggen, je ziet er goed uit, maar dat wordt niet aangenomen. Nee, dat, ja. uh, dat, uh -huh. weet je wat het is? Uh, uh, als je kijkt van wat is belangrijk voor, voor mensen, dan is uh, voor volwassenen bijvoorbeeld erkenning is belangrijk. Ja. En als je nog meer ontwikkelt, dan is bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling heel belangrijk. Maar het belangrijkste voor jeugd, hè, dus voor de pubers, dat is het sociale stuk. Ja. Ja, dus elkaar uh, erkennen, gezien worden. Dat is het belangrijker dan, dan erkenning of verdienen of wat dan ook. Dus ja, daarom is het, nou, ik wil niet zeggen van levenslang, levensbelang, maar het is hmm. zo ongelooflijk belangrijk. Ja. Daar moet alles voor wijken. Ja, met het gevolg dat het natuurlijk helemaal doorslaat. Ja, precies. Ja. Ja, en uh, wat, wat uh, ja, en, en die dokter Gabé of uh, Mathé, die, die heeft het dan echt over... Uh, er zijn ouders die scholen smeken om de mobiele telefoon ja. in te nemen gedurende lessen. Want constant lege, gevoelsarme, narcistische en of psychopathische voorbeelden zien, doet volgen. Ja. Nou, dat is nogal wat, zeg. Nou, weet je wat het is, uh, ook Benno? Uh, die, die Google en Facebook en zo, die hebben een bepaalde... ...manier van presenteren... ...dat als je op een gegeven moment ergens op klikt... ...en dat is interessant... ...en daar krijgen ze veel klikjes op... ...dan laten ze dat veel meer zien. Ja. En wat, wat laten ze dan graag zien? De, de bijzondere, de, de extreme dingen. Ja. Want daar wordt op geklikt. Ja, ja. Maar de, het wereldbeeld van het wereldbeeld van mensen in het algemeen... ...dat is dus heel vaak... ...als je dus te vaak op die dingen klikt... ...is die, dat extreme wereldbeeld. Ja, ja. ja. En die mensen, heel veel mensen hebben dat niet door. Maar het is dus helemaal geen reëel beeld. Nee. En dat, dat is echt heel erg schadelijk. Ja. Voor iedereen. Ja. ja, je hoort heel vaak uh, van mensen die uh, zeggen... Ja, gewoon uh, bijna iedereen is het uh, met mij eens. Want uh, ja. ik uh, lees het overal. <lacht> nee, maar dat is ook zo. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nee, ja zo werkt het. Ja, ja. Ja, maar ja. het is zo schadelijk. En daardoor krijg je die polariteit natuurlijk. Hè, die, die, die, die, die, die verdeling in twee kampen. Ja. Dat, dat ja, de ene denkt dat hij volledige waarheid heeft. Ik moet zeggen, ik zelf, ik zelf ook hoor. Want ik, ik ben dan wel heel erg van de wetenschap en jij ook. Um, maar de andere kant, ja, die denken, kijken alleen nog maar naar Facebook. Die kijken niet naar het uh, NOS nieuws, uh, goede kranten. Weet je, die, die worden, want die, denk, die denken dat dat fake nieuws is. Ja, ja, ja, ja, ja. precies. Ja, ja. Maar die, dan zeg je, ja, de, dan die polariteit. Dat is... Hoe zie jij de toekomst daarin? Wordt dat, gaat dat nog veel erger worden? Of krijgen we een kanteling? Nou, Zal ja. het, het, het, het gezond verstand overwinnen uiteindelijk? Ik weet het niet. Uh, ik denk dat er twee dingen meespelen. De, uh, de eerste wat denk ik het belangrijkste is. Is dat wij als overheden. Als samenlevingen. Uh, de, de, de, de, de, de, de, de negatieve kanten uit de sociale media proberen te gaan, ha ga, te gaan halen. Maar je weet dat ze natuurlijk ze zijn heel erg machtig zijn. Ja de meest waardevolle bedrijven in de wereld... dat zijn ICT-bedrijven... social media bedrijven. Ja. Um, en het, het levert ze heel veel geld op... deze manier van, uh, van presenteren. Maar we mogen het als samenleving... gewoon niet meer accepteren. Nee. Dat is zelfs me, heel veel mensen is nu bekend ook geworden... die plegen ook zelfmoord. Ja. Hierdoor. Ja. Of ze worden ongezond. Of ze gaan hele verkeerde dingen doen. Dus... Ja, je kan wel van alles vinden. van uh, dat, dat uh, Bijvoorbeeld, we zijn heel erg bezig met het verkeer. Nou, als één verkeersdode extra, dat is al, al een ramp. Ja. Nou, ik zal je vertellen, dit heeft veel meer prioriteit langzamerhand. Ja, ja, Dat ja, we ja. hier eens okay. wat uh, oh. gaan doen. Dat is veel ongezonder dan bijvoorbeeld uh, ja, zoals we met het verkeer omgaan. Ja ja, ja, ja, ja. Ja, dat zie je wel op heel veel uh, gebieden trouwens hoor. Ja. Dat we zeggen van nou, dat, dat, dat gebeurt en dan moeten we maatregelen opnemen. Maar dat andere dingen gewoon veel belangrijker zijn. Ja, ja precies. Dus ja, dat is jammer, hè? dat er niet een, uh, meer een, een, een gezond kijken naar wat Belangrijk is en wat niet, hè? Dat lijkt een beetje te vervagen. En ja, en die politiek helpt natuurlijk ook niet, want die gaan ook mee met de waan van de dag. Ja, hè? Ja, ja, ja. Dat uh, ja, nou, is het dus helemaal met je eens, Richard. Want hij schrijft ook uh, van onze oppervlakkige manier van samenleven met haar gebrek aan oprechte verbinding is letterlijk ziekmakend. Ja, nou, dat denk ik echt. Ja, en hoe zie jij dat, uh, Benno? Nou ja, dat wat dat betreft uh, praat ik je, uh, ik ben het gewoon met je eens, uh, ik, maar het is er gewoon een constatering. En ik heb zoiets van: uh, oké, okay, constatering. En wat gaan we eraan doen? Ik ja. ben wel wat dat betreft altijd die zo van: laten we oplossend erover na gaan denken. En misschien moet het een maatschappelijke discussie worden. Of is die discussie misschien al aan de gang. Van vrienden, beste mensen: uh, we moeten er wat aan gaan doen. Uh, het normaal moet weer terug. En we moeten natuurlijk voorkomen dat we narcistische en of. Psychosopathische generatie aan het ontwikkelen zijn. Ja. Want uh, als je als ouder een narcistisch kind of een psychopathisch kind hebt, nou dan ben je nog niet klaar. Dan word je tot je dood word je eigenlijk achtervolgd uh, ja. met deze problematiek. En dat is het laatste wat je wil. Dan word je niet rustig oud hoor. Nee, nee, nee. Als het, echt, uh, als het echt heftig wordt, dan kom je daar je hele leven ook niet meer vanaf. Dat, nee. uh, dat is het nadeel. Ja, en wat ik eigenlijk zei. De eerste is de politiek en de samenleving. De andere is de individuele, de individuele kracht van mensen. En wat ik wel heel, heel fijn vind. Is dat de, de heel veel jeugd tegenwoordig. Wel heel erg zinnig en goed nadenkt over de wereld. Toch dus, wel. Daar ben ik soms wel eens jaloers op. Hoe, oh, okay. hoe ja. zij daar naar mee omgaan. Ja, ja. En uh, ik, ik, daar komt wel een hele gezonde nieuwe stroming uit. Maar ja, of die werkelijk snel de overhand gaan, uh, gaan ja. nemen. Dat, dat is de vraag. Maar ik hoop dat we op termijn... Allemaal wel heel zinnig ermee uh, omgaan met dit onderwerp. Ja. Maar ja, aan de andere kant, ter, even ter, uh, ter nuance, hadden we dat ook niet met uh, de eerste tv? En uh, weet je, en, en de trein, de, al die, die nieuwe dingen die zijn ook altijd uh, ja. uh, heel erg verfoeid. Misschien. En ja. daar ja. moesten we ons ook ja, ja. even, even mee omleren gaan. Dus misschien ja. dat er wel sneller dan we hopen en denken uh, dat, dat er een soort normalisatie komt. Ja. Nou, dat vind ik een mooie afsluiten, Richard. Ik wens je een hele fijne wandeling op 4 februari. Dankjewel. En dat horen we dan in februari wel hoe het geweest is. Ja, en dan, uh, dan spreken we elkaar weer. mee. Ja, waar uh, kunnen mensen informatie vinden? Oh ja, ja natuurlijk. Ja. Het uh, makkelijkste is naar de site uh, www.mindful-wandelen.nl Daar kun je je opgeven voor de wandeling. En uh, daar kun je ook je opgeven voor de nieuwsbrief. En dan stuur je elke maand je een uh, nieuwsbrief met de nieuwe wandeling. Oké. Okay. Richard, dankjewel voor je komst naar de studio. En uh, geniet van deze mooie zaterdag, zonnige zaterdag. Dankjewel. Zeker, en tot uh, volgende maand, uh, Richard. Oké. Okay. Dus daar uh, spraken we met uh, Richard Buithek. En daarachteraan deze van uh, R.E.M. en Shiny Happy People. Zie je de Weer nou, niet alleen uh, de Happy People uh, Shinen, uh, Beno, maar ook uh, de zon. Die ja, is lekker zeker. bezig. Ja, en, uh, en morgen ook. Dan hebben we in ieder geval 60% uh, kans op zon. Oeps, ik zo lekker, zo uh, Amsterdams uitspreken. Op Sorry. zon, op zon op, in, in Zandvoort. Uh, eens even kijken, 0, gra 0 millimeter aan regen, maar een windje van 4 Beauvoir uit noord noordoost uh, Dus dat kan een beetje gevoelsmatig wat kouder aanvoelen, denk ik. Uh, dus uh, nou, een hele, hele lekkere dag. Uh, Zandvoort scoort wat dat betreft veel beter dan... Uh, nou, veel beter, maar wel beter dan het landelijke uh, verhaal. Wij zitten morgen met 3 graden. En uh, nou, ik zei het uh, begin van dit uur al. 3 graden is het nu ook al in Zandvoort. Maandag is het nog steeds 3 graden. En dinsdag, dinsdag ook. En dan gaat de temperatuur oplopen met de warmste dag van de week. 7 uh, graden op donderdag. En het blijft droog tot zeer droog, zou je bijna willen zeggen. Maar... Volgende week zaterdag. Wat gebeurt er dan? Nu regent het weer. Dat kan helemaal niet, want dat doen wij programma, Benno. Ja, dat is waar. Nou ja, dus, uh, goed. Het is ook maar een verwachting, een Verwachting, heel <laughs> Het goed. is maar een verwachting. Nou ja, ga er maar vanuit dat volgende week zaterdag gewoon de zon schijnt dan. Ja, precies. Nou, en de, nou ja, de ergste kou is dus eigenlijk weer dan uh, eind van de week weer uit de lucht. Dan zitten we weer rond de 6, 7 graden. Dus dat is erg fijn. Kijk ik even naar Carnemie, want dat zijn natuurlijk de grote jongens op weerbericht. En dan zie ik eigenlijk, uh, eigenlijk precies hetzelfde beeld. Carnemie zegt ook, uh, vanaf woensdag wordt het weer wat warmer, 6, 7 graden. En er is eigenlijk weinig tot zeer weinig neerslagkansen. Beneden de 50 in ieder geval. Oké, okay, dankjewel. Ja. Ben al en wil je het weer blijven volgen? Dat kan onder meer op onze eigen ZFM app. Dus mocht je de app nog niet hebben... Download hem dan nu in onder meer de Play Stories gratis verkrijgbaar. Dat was het weer, zie je het in Ja, dan was het gisteren overal sneeuw en glad en zelfs in nieuw fan op uh, iemand uh, ja, het water ingereden met een uh, auto, maar wij hadden gelukkig uh, nergens last van hier in uh, Zandvoort. Dus ook daar zie je een verschil met uh, de rest van het land. Waar Benno het net over had in het weerbericht. Dat doen we elke zaterdag weer zo rond half drie. Dan houd je op de hoogte van het weer. Ik ben van in een carnaval. Ik heb je zitten. Ik ben naar huis. Nou, je confess. Girl, don't cry and tell me nothing's wrong. En zo gaan we van het uh, ene onderwerp naar het andere. Benno, want ja, ja. Uh, ja, er was gisteren een uh, opening in het uh, museum... van een uh, nieuwe expositie van uh, Erik Kolen. Ja, gisterenmiddag om 4 uh, uur was de officiële... Opening. De burgemeester was erbij, Erik Kolen. Die heeft zijn klare lijnen losgelaten op Zandvoort. Markante gebouwen, dorpsgezichten en andere bijzondere visuals. Heeft hij vastgelegd. En, um, eens even kijken, Ja, wie is die Erik J. Kolen? Zo moet hij eigenlijk uh, worden genoemd. Hij is een halemer, geboren in 1965. Hij is illustrator, tekenaar en ontwerper. Maker van boeken, beelden, gevelstenen en glas in loodramen. Naast beeldend kunst. Naar daar is Colin ook muzikant. Nou, dat kwam goed uit met de, met de burgemeester... want ze, ze zouden ook samen nog een moppie gaan spelen... Uh, hij schrijft zelfs muziek. Hij is medeoprichter van amp-zink, Amp uh, ik weet niet of het goed uitspreek: Genootschap, Literair Haarlem en nieuwe Gracht Producties. Nou, kijk eens aan. Goed, Jaap Koper, die was er in ieder geval bij. En we eens luisteren wat, uh, wat Jaap hem allemaal gaat vragen. Erik Kolen staat uh, klaar in het Zandvoorts Museum. Uh, de dag van de opening van de expositie. Als we daarnaar kijken, hoe bleef je uh, ontzettend leuk. Ik dacht dat het niet zo druk zou worden, want het is, het is heel erg slecht, slecht weer. Maar uiteindelijk was het bomvol. En wat heel erg leuk was, is dat ik met mijn bandje, het Amzinggenootschap, speelde we een aantal liedjes. Waaronder een liedje van Loek Bendy, die woonde vroeger hier in Zandvoort. En we werden vandaag versterkt door de burgemeester David op de basgitaar. Dat was voor ons een enorme eer. Ja. Leuk. Nou weet ik, uh, want uh, de mensen hebben je gehoord in het uh, programma Goedemorgen Zandvoort, uh, dat uh, je nogal... ...strakke lijnen hebben met, uh, met de Zandvoortse uh, ja, Zandvoorts gemeenschap. Klopt, ja. Ik ben, uh, uh, Dan moet ik het weer goed zeggen, want ik haal het altijd... Uh, mijn ouder, nee, de ouders van mijn vader, was, zijn moeder was een echte paap, Die is geboren. Ze woonden allebei hier in Zandvoort, op Zandvoort. Uh, de ouders van mijn moeder, daarvan is de vader geboren in Zandvoort... ...en ze woonden allebei in Zandvoort. Mijn ouders zijn getrouwd in Zandvoort. Dus eigenlijk kom ik ook uit Zandvoort. Ja. <laughs> Dat is het wel. Maar... Toch uh, is dat, uh, ja, uh, in het werk wat je, wat je nu hier laat zien, uh, laat je ook heel duidelijk het Zandvoortse uh, leven wat je misschien uh, ja, door jouw ogen bekeken uh, hier zien. Nou ja, zeker. Weet je, en, en, ik kom al vanaf... Kind of aan hier in Zandvoort. En Zandvoort is prachtig. En ik, wat ik zelf het mooiste vind in Zandvoort is het station. Ik zeg het tegen mensen, ga met de trein naar Zandvoort. Stap uit en blijf even zitten. Kijk naar het station. Ga naar binnen. Ga er ook weer zitten. Kijk naar het glas en lood. Kijk naar de trappen. Kijk naar de houten deuren. En als je eruit stapt, kijk naar de gevel. Kijk naar alle dingen die erin staan. Het is het mooiste station van Nederland. Vind ik echt. Nog mooier dan het Haarlem maar Dat moet ik voorbehouden eigenlijk. Dat is wel heel gevaarlijk wat je zegt. Ja, maar aan de andere kant, als ik kijk naar bijvoorbeeld het werk wat je maakt ja, daar zit uh, wat, wat, uh, wat ze dan zeggen: klare lijnen. Ja, wat is dat eigenlijk? De klare lijn is de tekenstijl die eigenlijk beroemd is geworden door Hergé. De meeste mensen kennen die wel, van, van bijvoorbeeld Kuifje. Kuifje, Kuifje zijn tekenaar. En de, de klare lijnstijl wordt gekenmerkt door een minimale lijnvoeding en een minimale vlak, vlak invulling. Dus je moet met minimale lijnen de maximale sfeer weten te krijgen. En ik teken niet exact in de stijl van hem, want, want ik gebruik ook schaduwen en bij Hergé zag je dat nooit. Hij kon veel beter tekenen op. Hergé kon diepte krijgen in zijn tekeningen op een of andere manier, dat ik nog steeds niet weet hoe hij dat, hoe hij dat deed en ik krijg diepte in mijn tekeningen door schaduwen aan te brengen. Dus dat is eigenlijk niet een klare, klare lijn. Maar is, is dat ook uh, iets wat je altijd gedaan hebt, tekenen? Tekenen heb ik altijd gedaan, vanaf mijn vierde, ik wilde altijd al tekenaar worden. Dat mijn vader zei, van, ja, die zag ook wel dat ik teken ja, dat kun je altijd als hobby blijven doen, want geld verdienen daarmee dat kan niet. Dus ik moest van ik ben moest. Daardoor... Ik ging eerst naar school toen, toen heb ik een tandtechniekopleiding gedaan. Ik had een tandtechnisch laboratorium, maar ook daar altijd blijven tekenen voor tandasbladen. En dat werd op een gegeven moment zoveel de opdrachten dat ik kon zeggen ik stop met tanden maken. Dat is 15 jaar geleden, dus ik ben alleen maar aan het tekenen. Ja, het is van je hobby toch uiteindelijk toch je beroep... Uh, zeker, je ja zeker. Maar ik denk ook dat je beter op, op latere leeftijd van je hobby je, je, je echte werk kunt maken. Mm -hmm. Als je dat van jongs aan het doen, dan wordt het op een gegeven moment saai, je, je, je, je, je wordt zat. Mm -hmm. Terwijl als je het ouder bent, dan ben je nog maar zoveel uh, optimisme erin, weet je wel. Ik denk het, ja. Uh, nou ben jij niet uh, de eerste tekenaar die hier uh, exposeert. Nee, want er ging er al één illustre, ging hij al voor. Zeker, mijn, mijn uh, Haarlemse collega Stefan de Groot. Ste Stefan de Groot, ja. Stefan de groot die tekent in een totaal andere stijl, maar ook geweldig mooi. En ik heb vorig jaar met Stefan een boekje gemaakt over Gottfried Boman samen. En dan tekende hij de ene kant van het boekje en ik tekende de andere kant van het boekje. En Stefan had hier toen een prachtige expositie met een groot filmbeeld. Hoe je echt de zand van het strand veranderen, mm. ziet veranderen. Ja, prachtig. Uh, nog iets, ja, want er is nog een tekenaar geweest. Toon van Driel. Tovendiel was er ook nog geweest, ja geweldig, ja en, en boven hangt nu ook een geweldige, maar dat is geen tekenaar, dat is meer een schilder. Ja, Tovendiel die was die vorige keer, ja geweldig. Ja, ja. Uh, maar uh, hoe kijk jij uh, bijvoorbeeld tegen zo'n Tom van Driel aan. Tom van Driel geweldig. Tom van Driel heeft ooit mijn expositie geopend uh, vijf jaar geleden uh, in, een, in een galerie op de Zeilweg. Toen had ik een uh, boek gemaakt over Anton Kolen die uit de trein viel. Ja. En, hij, en hij heeft dat geopend op zijn eigen, op zijn eigen wijze. Zeg maar. Verschrikkelijk leuk. Je ligt dubbel. Ik, die man heeft zo'n humor, dat, daar kun je gewoon niet bij. Weet je. En als je na zoveel jaar nog iedere dag een grap kan maken, dat is onvoorstelbaar. Uh, wat uh, zou je als de mensen dit horen, wat zou je ze dan willen meegeven als ze hier komen? Nou, kom naar het museum, het museum is wel prachtig maar dat weten de meeste mensen, mensen wel uit zo'n voor. Ik, vind zelf gang, ik probeer door mijn ogen naar Zandvoort te kijken. Het Zandvoort wat jullie allemaal kennen. Maar misschien omdat ik het op een andere manier weergeef. Dat je ook anders gaat kijken naar zoveel dingen die je zelf misschien lelijk vindt. Dat je denkt, oh dat is toch wel mooi als je het zo, als je het zo bekijkt. Jaap Koper die was gisteren aanwezig bij de opening van een hele mooie expositie in het museum, Benno. Ja. En uh, ja, die expositie is nog even te zien, hè? Tot uh, hoe lang is die uh, te zien? Uh, 7-2 april, je hebt alle tijd. Alle tijd. Nou ja, mensen reageerden heel enthousiast. En je hoorde ook dat het uh, heel erg uh, druk was op de achtergrond. Ja, ja. En uh, heel veel Harry uh, tijd, tijdens het interview. En uh, zo schreef iemand op, uh, op Facebook... Leuker dan leuk, wat een gezelligheid daar. Okay, <laughs> nou ja, yeah, die, yeah, die was yeah. ook uh, aanwezig geweest... en uh, yeah, yeah. genoten van uh, deze opening van de expositie. Straks uh, meer uh, daarover... want ook burgemeester David Molenburg was daarbij aanwezig. When I find myself in times of trouble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 Dat waren de Beatles met uh, Letterby. Be. Nou, gisteren, je hoorde het net al. was uh, onze collega Jaap Koper uh, aanwezig in het uh, museum. En er was uh, ja, natuurlijk ook een uh, woordje van uh, de burgemeester, uh, Benno. Die heeft dat, uh, de expositie geopend. Ja. Nou, en uh, hadden... ja, en uh, Jaap die had ook nog een interview met hem. Waar gaat het over? <laughs> uh, dat weet ik niet. Dan moeten we zo even gaan luisteren. Oh, okay. maar, <laughs> maar in ieder geval wel Marco Termes, dat wil ik nog wel even noemen. Die was ook aanwezig. Onze uh, natuurlijk uh, beroemde, uh, beroemde Zandvoortse schrijver. Uh, en dichter. Uh, en dichter, vooral dat. Uh, en die had ook een speciaal dichtgemaakt. Uh, en dat gaan we ook niet uitzenden. Ook niet. Ja, ik had gehoopt dat jij die uh, zou doen om uh, kwart voor vijf. Oh ja, ja, ja. ja. Ik, nou, denk, uh, ja ik had hem namelijk ook uitgeprint okay. <laughs> voor je. Dus, okay. uh, ja, ja, ja, dat mag Marco dan zelf een keer komen vertellen, uh, voordragen. Maar laten we eens even kijken wat Jaap aan de burgemeester gaat vragen. Ook aanwezig, David Molenburg. Ja... Als burgemeester, maar ik ga toch uh, even in die, die jij-vorm. Want, uh, ja, want als je hier bent, het is toch uh, heel bijzonder dat een man als Erik Kolen ook hier exposeert. Nou, het, uh, het is echt complimenten aan, uh, aan het uh, museum, het Museum, dat ze uh, het werk van Erik hier tentoonstellen. Want uh, het is natuurlijk prachtig werk. Ja. Um, wat ik in mijn speech ook zei. Het is zeer herkenbaar, maar nooit voorspelbaar. En, ja, het is, als je hier rondloopt, het, die, die, die, die uh, tekeningen trekken je echt naar binnen. Um, dus ik vind het prachtig. Ik vind het zo ongelooflijk mooi. Ben je er nog een beetje trots op? ja, ik, kijk, ik ben een grote fan van Erik Kolen. Ja. Uh, hij, hij, ja, in het Harms Dagblad... Heeft hij heel vaak, uh, één keer per week, heeft hij uh, platen die, uh, die hij daar speciaal voor maakt. Altijd van mooie locaties. Uh, hij heeft een fantastische muurschildering gemaakt tegenover een café waar ik regelmatig kom. Uh, en wat ik ook wel leuk vind, ik heb hem gevraagd om bij het afscheid van de vorige gemeenteraad uh, voor de raadsleden... Uh, allemaal apart een tekening te maken... van een mooie plaat die gerelateerd was aan Zandvoort, de Formule 1... met hun portret erin. En uh, nou, daar waren ze ongelooflijk blij mee. Uh, dus, er, uh, dus er hangt er een die ook mijn aandacht trok. Dat is de Samson van Jan Lammers. Ja, en, maar kijk, dat is het leuke. Erik heeft, uh, hij gaf ook net aan wat zijn banden met Zandvoort zijn. Ja. Maar hij houdt ook nog van Autoracen en hij houdt ook nog van Formule 1... Uh, ja, Dat kun je ook in een deel van zijn werk ook terugzien. Ja, dat maakt het eigenlijk ook wel heel speciaal. Is het een beetje een sandwoord? Ja, ik vind het altijd een beetje moeilijk om te zeggen. Maar is het een beetje ook een soort art deco? Nou ja, of het art deco is, weet ik niet. Ja. Uh, ik ben geen uh, kunstdictoriker. Dat zijn wij wel eigenlijk niet, Maar het ademt wel die sfeer ja. uit die tijd. Ja. Uh, en daarom vind ik die term klare lijnen ook zo mooi gekozen. Het maakt meteen duidelijk wat je ziet. En tegelijkertijd, je kan er naar blijven kijken. Want je ziet elke keer het weer vanuit een ander perspectief. En dat is het knappe van dit werk. Ja. Uh, nu heb je zelf ook nog even de basgitaar er even bij uh, gepakt. Uh, was dat op zijn verzoek? Dat was op zijn verzoek, ja. ja nee, ik ga niet zelf uh, dat doen. Sterker nog, ik ben er altijd terughoudend mee. Maar het Amtsink Genootschap ken ik al lang. Ja. Uh, waar Erik muziek in maakt. En uh, dat vind ik een ongelooflijk leuke club muzikanten. Uh, ik ken Erik uh, ja, niet goed. Maar we, we, we kruisen elkaar eens wegen. En toen ter sprake kwam dat deze opening zou zijn. Toen zei hij meteen van, joh, vind ik het leuk om een nummertje mee te doen. Ja, en... Uh, dat hoef je maar één keer tegen mij te zeggen. En dan doe ik dat. Zeker. En dan gaat de burgemeester lekker meespelen. En dat heeft hij ook gisteren gedaan, Benno. Ja, dat, dat, dat lijkt me heel leuk om daar eens een keer bij te zijn. Ja, hij is ook zo. Ja, ja. hij kan het heel erg goed. Ja. Hij heeft ook wel... Ja, nee, nee, ik heb een filmpje daarvan gezien. En toen zag ik Erik Kallen inderdaad in de band. En samen met David Molenburg. Ze hebben wel een beetje dezelfde uitstraling, die, okay. die twee mannen. Ja, ja, ja, ja. Echt een beetje... Dat uh, muzikantenachtige, zeg maar. Ze kunnen elkaar dus muzikaal helemaal vinden, begrijp ik. Zeker, zeker. Ja. En uh, ja, het is ook een veelzijdig man, hè, die Erik Kolen. Ja, ja, ja. ja. En de burgemeester natuurlijk ook. En de uh, burgemeester, ja. ja met, uh, niet alleen burgemeester, maar ook uh, muzikant. En, uh, en lekker in de kroeg. Zeker. Nou, dus, <laughs> daar, daar zijn we heel trots op. Uh, in het volgende uur uh, meer uh, bij uh, Zandvoort op zaterdag. Wij zeggen proost en tot zometeen. En als uh, laatste voor uh, drie uur is hier Hilversum 3. Vroeg werd gezongen en gefloten in de straat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 van Paul Jassou, Jeruzalem